www.radiomortalen.com Ja, je luistert naar Radio Mortalen op deze vrijdag. Goede vrijdag, 14 april hier. En het is natuurlijk niet zomaar een uitzending van Radio Mortalen. Het is het einde van de MySpace Week. Jullie trouwe luisteraars die deze week al alle afleveringen hebben geluisterd van Radio Mortale. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en nu deze vrijdag. Die, die weten het, jullie zijn ermee doodgegooid. Het is Radio Mortale Myspace Week. Deze week eren wij onze vrienden van onze uh, veelbeliefde MySpace website www.myspace.com Slash Radiomortale, het zal niemand verbazen uh, Onze echte website uh, Radiomortale.com die ondervindt op dit moment een uh, overhaul We zijn bezig met nieuwe designs, nieuwe techniek en bla bla bla En het wordt allemaal heel erg mooi, dat kan ik jullie alvast vertellen Het is vrijdag en wat kan je dan verwachten ook in deze Myspace weekavond? Het iets hardere gitaargeweld, min of meer van een Nederlandse band. We beginnen deze uitzending met Mindfold. Die hoorde je afgelopen woensdag ook al. Uh, het nummer heet The Power of Failing. Uh, hoe goed het is dus om te mislukken. Nou, dat is toch ook alweer een hele goede boodschap van deze uh, zuidelijke types. Ze komen uit Limburg, Maastricht vooral en uh, spelen ook vooral dus in het zuiden. Hier in Amsterdam komen ze niet zoveel tegen. Maar, uh, even snel op hun toerlijst gekeken. Uh, ze hebben wel een paar hele uh, zeg dat, uh, felbegeerde uh, toerspots gekregen. Ze spelen namelijk in het voorprogramma van Jonah Matranga. En dat zegt wellicht niemand iets, maar dat is wel een emo-godheid... Uh, en dat is nu, dat betekent nu dus heel veel, want hij was de zanger en vooral liedje, liedjescomponeerder van de band Far. En die kan iedereen zich wel heugen. Hij heeft zelf ook nog als uh, one-line draw drawing ook nog allemaal platen uitgebracht. Maar dat is niet in Nederland gebeurd, dus daar zal ik jullie niet mee vervelen. Mindfold, dus wel uit Maastricht, heeft een plaatje gemaakt, Long Roads. Heet die plaat, een beetje een New Young titel als ik eerlijk moet zijn. Maar uh, ja, dat staan vooral van dit soort uh, emorok rock nummers op. En dat doen ze erg goed. En dat, zijn dus één, dat is dus een van onze MySpace vrienden, Mindfold. En een van de MySpace vrienden waar ik erg trots op ben. Heel erg goed. Ja, en als je een beetje door onze MySpace vrienden heen, uh, zeg maar, browsed. Dan zie je dat het allemaal mensen van verschillende plamage uh, zijn. En dat heb je van de week ook gehoord. Je hebt uh, hele rustige liedjes gehoord. Je hebt harde dingen gehoord. Dance. Uh, gewoon onze, de, de oude vertrouwde indie pop. En weet ik wat, al niet meer. Een beetje hiphop. Een beetje allemaal vreemde dingen. bongra kwam ook nog langs. Maar uh, we hebben van alles wat hier bij Mortalen. En dat is... Wat het ook allemaal zo interessant maakt. Uh, als tweede liedje van vanavond natuurlijk de plaat van de week. En die is deze week van Voice. Jullie hebben het al gehoord. Ze hebben op hun MySpace site... We blijven wel een beetje in de sfeer natuurlijk. Ze hebben op hun MySpace site... Een, uh, een speciaal akoestisch nummer gezet. Uh, speciaal voor hun vrienden en allerhand andere geïnteresseerden. En uh, die gaan we nu lekker draaien. Verder uh, vanavond in deze 1 uur uh, MySpace... Uh, zeg maar, afsluitende uitzending van de MySpace week... Uh, je krijgt een top 3 van mij, een top 3 van uh, uh, ja, allerhardste MySpace vrienden. Ik dacht, dat blijft een beetje in de lijn van mijn, uh, mijn vrijdag uitzending vaak. Uh, het is misschien een beetje te vanzelfsprekend, ik had misschien iets anders moeten, moeten kiezen. Iets van, uh, ja, nou goed, dat weet ik nog niet helemaal. Maar wat betekent de allerhardste MySpace vrienden? Dat betekent de MySpace vrienden die je het minst graag aan je schoonmoeder zou voorstellen. Nou ja, goed, we gaan eerst met de uh, hit van de week en dat is deze week dus Voiced. Hmm. We're ja. oh. You born and de things that you learn to keep the ball rolling For every way that you turn, there's always something better. The toilet, I'm my son. Cause I'm around eleven, And the way that I turn what you wrong From everything that felt different. I'm based on some things, yeah, I know. I ah, ah, started as candy. Ah, ah, for every problem I know. No pain, excitement. Ah, ah. Yeah, based on some things, yeah, I know. Ah, started as candy I love that based on the things that I know No pain excitement. man I'm 27 driving in a car There's so much going on now Amsterdam is putting on its frown Cynically I'm praying for a girl Out in the town of New I love it when it's quiet It's all that I want to believe It must be some way happier Yeah, based on some things that I know Star started as candy yeah based, know, no yeah, based on some things that I know No pain is like me Yeah, based on some things that I know Uh-huh, uh, -huh, uh Your best ones are things I know. excitement. No like yeah, your best ones things that I know. Uh -huh, uh, started as candy. Yeah, your best on are things that I know. No excitement. Driving in een car, There's so much going on, now. Is putting on its frown. Cynically, I'm praying for a girl. Radio Mortale. Cooper hier bij Radio Mortalen, een van onze MySpace vrienden met het nummer The Key, afkomstig van, afkomstig van een nummer uh, Mix Tomorrow Alright. En daar heb je hier op de vrijdag wel vaker nummers van gehoord, vooral het nummer Breath of the Hangman, want dat is ook een erg sterk nummer. dit ook vind je ook op hun MySpace website. Cooper heeft volgens mij een plaatje uitgebracht op Kung Fu Records, als een Nederlandse band toch al heel erg, uh, ja, heel erg goed van ze. Dat, dat, daar kunnen we wel trots op zijn, zeker weten daarvoor voor jullie de plaat van de week. Voiced met nummer AHA, Erlebnis, AHA. Zo van ik weet het, ik weet het weer. En akoestisch speciaal opgenomen voor Myspace. En dat is toch ook wel heel erg vriendelijk van de jongens. Ze zijn op dit moment voorprogrammerend aan het zijn. Voorprogramma aan het zijn voor uh, Denko Jones. Wellicht misschien niet helemaal hetzelfde genre. Maar wel met de, dezelfde energie. En uh, wellicht klikt het daarom zo goed. En morgen staan ze in Parijs. Dus mocht je toevallig morgen naar Parijs gaan. of al vandaag onderweg zijn. dan kan je naar uh, Voice gaan kijken. als voorprogramma van Denko Jones. En je moet ervan houden. Hey, je hebt deze week geluisterd naar de Myspace Week van Mortalen. Je hebt het woord Myspace zo vaak gehoord. dat je er eigenlijk strot uitkomt. En gelijk heb je. Maar los daarvan. heb je natuurlijk ook gemerkt dat we een soort. Uh, ja, optellende uh, lijsten hadden. Uh, top 5 MySpace vrienden. Uh, top 5 uh, uh, MySpace vrienden. Onze vrienden die in totaal het meeste vrienden hebben. Zo heb je gehoord wat Mindfold, die, band, uh, die uh, vandaag als eerste hoorden En uh, we hebben Face Tomorrow langs horen komen. En nog meer uh, mensen, Blues Brother Castro volgens mij. En uh, aan mij vandaag de eer om uh, nummer 1 te onthullen. Dat ga ik nog niet doen. Dat doe ik straks aan het eind van de uitzending. Maar uh, wat ik wel wil zeggen. Uh, ...is dat we in de tussentijd ook alweer andere vrienden hebben gekregen. En daar zat deze ook bij, uh, de bedgitbox Gitbox. En uh, die hebben we toch ook wel. Die hadden, als ze op, ja, zoals we ze eerder hadden gezien, niet meer, hadden ze ook in, die, in dat rijtje moeten staan. Dus uh, ik speel ze toch vandaag, geef ze een eervolle vermelding. Ze hebben meer dan 3000 MySpace vrienden. En geloof me, dat is een hoop werk om die, alle, al die 3000 uh, bij elkaar te verzamelen. En uh, dat is ook nog een sterk nummer, ook nog uh, Het nummer heet If I Were The Devil En die is dus van uh, Gitbox MUZIEK I'm so Radio Martale en dat was even Fu Manchu en Els in James uit Almere. De Supermannen heette deze band. En wat echt een fantastische band was dus dat. Ze waren onlangs nog live bij Radio Mortale in de Volta met de Snevo's. En die speelden ze helemaal van het podium af. Nee, dat is echt super vet. Ja, de invloeden zijn duidelijk te horen. Uh, een beetje is, een beetje Fu Manchu en zelfs dit nummer een beetje Els en James aan het eind. En dat mag helemaal, want het is erg goed en super goed uitgevoerd. En uh, het is toch blij. we zijn toch blij dat er toch nog iets goeds uit uh, Almere komt, om het zo te zeggen. De supermannen dus. Uh, ze staan niet in mijn top 3 lijstje van hardste bands, hardste MySpace vrienden. Wie wel, dat hoor je zo meteen. Eerst ga ik nog even wat anders uh, spelen. Voor de supermannen hoorde je Gitbox met het nummer If I Were The Devil. Uh, zij werden eigenlijk ten onrechte uit deze top 5 van de uh, meest populaire MySpace vrienden deze week gehouden. Ze hadden eigenlijk normaal op de derde plaats. We moeten staan, geen probleem, ik draai ze gewoon vandaag hartstikke goed. Uh, wil je meer weten over die vrienden van ons van MySpace, ga dan naar onze MySpace website. Jeetje, wat vermoeiend zeg, Nou ja, www.myspace.com slash radiomortalen. En uh, uh, ja, klik dan lekker door op al die vrienden en dan luister naar hun muziek vooral. Want die is vaak erg goed. Ze ook het volgende nummer, als ik een top 3 had gemaakt van uh, de leukste, grappigste, de meest lachwekkende liedjes... Op Myspace was deze zeker nummer 1 geworden. Wat een geweldig nummer. Het is ook al de favoriet van Sander van, uh, van de Donderdag. En Joris van de Maandag. Die is ook helemaal weg van deze band. Cool Genius heette ze. En de nummer heet Monkey. But you can't even walk straight up, man So what you gonna do now? You better run as fast as you can Yeah Your girlfriend over there Maybe you can introduce me to her And show us a quiet spot You know, a picturesque location For us to get busy And if you want, you can watch me You can watch me satisfy my needs, yeah Okay, boy, and I'll show you what a banana can mean to a woman like your girlfriend and a man like me. Yeah. 6.8 in de Edenpijter of op de kabel 88.1 Mortalen je lokale popzendmast. Stem af tussen 8 en 9 elke werkdag. Mortale. Ja, zoals je hoort, je luistert naar Radio Mortale en je hoorde net Teu met het liedje King Size Disco. Het is een Joy Division met een disco beat. Erg sterk over die jongens. Daarvoor hoorde je Findle, the best cry of all times. En uh, Cool Genius met het fantastische nummer Monkey. Monkey Boy. hey Monkey Boy. Nou, die gasten die komen uit Zwolle en uit Amsterdam. Dus ergens in Utrecht, Amersfoort, min of meer, komen ze samen en maken ze van deze fantastische... Popmuziek. En waar spelen ze dat live? Nou, spelen ze dat onder andere in Steenwijk binnenkort, in de Buzen en ook op Vlieland. volgens een Myspace-website. Want het is vandaag, vandaag en deze week Myspace, wat de klok slaat. We draaien hier bij Mortaal alleen maar muziek van onze Myspace-vrienden. Om hen te eren, om wat meer aandacht aan hen te schenken. En uh, nou, daarom. Daarna hoor je dus uh, Vindel. Sowieso een beetje een favorietje hier bij Radio Mortalen. En zeker dit nummer is erg grappig. Het klinkt een beetje als Air en Daft Punk die dan met een paar smurven en een paar hobbits nog op de kleuterschool, zeg maar, met een klokkenspel en een panfluit een beetje muziek hebben zitten maken. Nou, in ieder geval, zo'n voor, zo voorstelling heb ik erbij. Uh, jullie wellicht een hele andere, maar markt, dat maakt ook allemaal niet uit. Ja, die vindel die heeft uh, de, de popmuziek wel zeker goed begrepen en die maakte fantastische nummer, je, nummers. Je hoorde volgens mij gisteren nog, uh, it's a point-and-click adventure game with outstanding graphics. En uh, deze is ook erg sterk. Veel geënt op uh, computer games. Op zo'n MySpace site heeft hij ook zoiets van de uh, van biggest console of zoiets En van een of nummer. Dat alleen maar computergeluidjes uh, uh, elkaar, achter elkaar heeft gezet en dan ook nog een leuk deuntje. Hartstikke leuk. En uh, ja, waar zijn we zijn weer mee bezig in deze Myspace Week? Je hebt op elke uh, uitzending van Radio Metalen een top 3. Je hebt de top 3 uh, minst populaire Myspace vrienden, de lelijkste, popula uh, wat heet het, de lelijkste Myspace vrienden, de weet ik veel wat, allemaal Myspace vrienden. Bij mij heb je de hardste Myspace vrienden. Kan ook niet anders. Uh, ik heb uh, tussen alle vrienden gezocht, ik heb er 3 uitgehaald. En uh, de volgende band is nummer 3 geworden: dat zijn uh, de Nuestros de Rejos. Um, Onze Rechten, betekent dat in het Spaans en mijn Spaans is heel slecht. Dus ik ga verder niks in het Spaans zeggen, ook al had het nu heel goed gekund, nee dat doe ik lekker niet. Nee, uh, Onze Rechten, uh, een band die allemaal uh, ja, een beetje oude trash muziek maakt, Slayer in de begindagen, een beetje uh, hier en daar, hoe heet dat? Uh, een beetje Anthrax hoor je erin terug, uh, weet ik veel, Metallica. En uh, ja, je hebt meer van die, van die bands die nu terug gaan grijpen naar de jaren 80, Niet alleen in de pop, maar ook in de hardere muziek. Uh, in het begin van deze week hoorde je al uh, Power Vice. Het is ook zo'n band die uh, vooral meer Iron Maiden en ac achtige dingen doet. Nou, daar ben ik niet zo van ondersteboven. Ik heb liever uh, meer bands zoals deze, Nuestros Regos, Want het is gewoon erg goed. Dit is uh, MySpace vriend nummer 3 in de lijst van hardste bands. Uh, hardste MySpace vrienden. MUZIEK Nou, dat was ook al wel genoeg. Heel spannend van deze band, uh, Nuestros Dregos. Wat een lachen, lachen, lachen muziek. Erg goed, Nou, dat, die verdienen toch zeker de derde plek in de hardste lijst hier bij Radio Mortalen. Zullen we dan gelijk verder gaan met nummertje twee. Nummer twee, dat is Melkovich, Mijn, one of my favorite uh, Nederlandse bands. En uh, ja, te geluk ook uh, een vriend van uh, Mortale, dus dan kan ik hem ook, mag ik hem ook nog legitiem spelen vandaag. We draaien het nummer 016 van uh, de platen de Foundation Rocks. Ze hebben ondertussen alweer een andere platen, ze hebben nieuwe dingen bezig, bla bla bla. Maar dit is en blijft toch wel het sterkste nummer. Oké, okay, Melkfiets staat nu op nummer 2 van de hardste MySpace vrienden van Radio Mortale. 6.8 FM in de Eder En 88.1 FM op de kabel. Ja, je hoorde Melkovich met het fantastische nummer 016. De tweede hardste Myspace vriend hier bij Radio Mortale. Het is de hele week Myspace week geweest hier bij Mortale. En op deze vrijdag komt het allemaal. ...tot een eind. Sommige mensen halen op, opgelucht adem... ...en die, die kijken al uit naar een aanstaande maandag... ...wanneer we gewoon weer reguliere... ...normale, standaard radiomortale uitzendingen maken... ...met hele abnormale leuke muziek. Kijk, want dat doen we gewoon sowieso al. Los van de MySpace vrienden of niet. Um, elke dag deze week heb je een speciale lijst gehad... ...van MySpace vrienden. De lelijkste MySpace vrienden. De minst populaire MySpace vrienden. Weet ik veel allemaal wat je allemaal niet hebt gehoord. Vandaag hoor je de drie hardste... We hebben op nummer 3 gehad, Nuestros Dregos, met de nummer Hellspaan, Onze rechten heet uh, die band, maar dan neemt het Spaans, Hellspaan heet het nummer, en een beetje een kickback naar de jaren 80. trash metal. Daarna Melkiewicz als nummer 2, mijn eigen favoriete band, maar daar zal ik over ophouden. Nummer 1 staat de volgende band, en die band is eigenlijk niet eens zo heel hard, weet je wat, de muziek, als je gewoon naar de partijen luistert, ik van nou weet je wat, dat had mijn kleine nichtje ook gekund. Uh, ja, en als je naar de zanger luistert, denk je van ja, ja, ja, hij schreeuwt wel hard. Maar het is niet, niet echt hard. Eigenlijk. Die, die trash metal band is eigenlijk, eigenlijk nog veel harder. Maar wat er met deze band gewoon is, als je daar meer dan twee minuten naar luistert, heb je zo God genoeg van. dat je het, gewoon, het is zo'n grote bak, herrie, dat je het af wil zetten, en dat het gewoon echt niet tof is. Maar het is wel heel hard en daarom staat het nu op nummer 1. Het is de band Gilgamesh. Ze hebben een plaatje gemaakt op Hectic Recordings. Die sowieso hele aparte muziek bundelt. Laatst nog A Silent Express hier in de studio op de vrijdag. En die hebben ook een plaatje uitgebracht op Hectic Recordings. Hectic Rex. En uh, ja, Gilgamesh dus ook. Het is een hele grappige aparte bandje. Wordt helemaal afgeleid door hun mooie artwork. Die in schril contrast staat tot uh, uh, ja, ja, de herrie die ze toch echt produceren. Uh, het is een beetje in lijn met de bands The Locust en uh, Das Oath en dergelijke. Als je daar iets van, ja, als je houdt en dat soort dingen. Nou uh, we gaan het horen. Het liedje heet Terror Is Me. Terror Is Me. Nou, dat zegt alweer genoeg. De metheed Gilgamesh en daarna gaan we snel weer door met de uitzending. <middels> Why I the end Why I the end We have to do Why is the same? We have to do What I told me I'm tired of the one more time White has nothing to lose There's no to lose 14870 1001 LJ in Amsterdam. Ja, je luistert naar Radio Mortal en onze MySpace Vrienden Week. ...is bijna afgelopen. We hebben nog maar één nummertje in deze, in deze lange week. Vijf uitzendingen, alleen maar MySpace vrienden. En uh, de, laatste, de laatste van vandaag, de laatste van deze week... ...is de meest populaire MySpace vriend van Radio Mortale. Hier is waar het allemaal om gaat. Al die bands die denken van... ...hé, hey, ben ik het, ben ik het, ben ik het? Nee, jullie zijn het allemaal niet. Want het is er maar één band. En één, nou ja, goed, één van jullie zou het dan kunnen zijn. Oké, okay, ik ga het er helemaal nergens over. Jullie je hebben afgelopen week al kunnen horen... We hebben teruggeteld tot deze nummer 1. Uh, op plaats nummer 5 hoorde je maandag uh, Face Tomorrow. Je hoorde. Even, ik kijk het even bij. Je hoorde dinsdag op plaats uh, nummer 4 Blues Brother Castro. En je hoorde woensdag Mindfold op plaats nummer 3. Donderdag gisteren hadden wij op uh, plaats nummer 2. Dat was 69 Charger, een hele harde band. Grappig, grappig, grappig. 69 Charger, harde band, plaats nummer 2. Op een of andere manier in het, in het hardere genre is het makkelijker om vrienden te maken. Want we hebben Face Tomorrow, Mindful en dan 69 Charger in de top 5. Zometeen dus de eerste, de allereerste. Iedereen heeft vast wel zijn eigen gedachten bij wie dat dan zou kunnen zijn. Ja, ja, ja. Om eerlijk te zijn, we hebben vanavond al een nummer... Van ze gespeeld. Nou een tipje van de sluier daarbij. Vandaag hebben we ook uh, een top 3. Van de meest harde MySpace vrienden. De revue horen passeren. En daar stond op nummer 3. Nuestros Derejos. Met hun Trash Metal. En het nummer Hellspawn. En op nummer 2 was dat Melkovich Met het fantastische nummer 016. En uh, op nummer 1 was dat Gilgamesh. Met uh, Terror Is Me. En daar moet je... Maar Van Hauer. We gaan snel over naar de nummer 1. En dat is Voiced. En dat zal niemand verbazen. Ik zal spelen voor jullie het uh, nummer Extra Fire van hun uh, EP'tje. Uh, dat ze een tijdje terug alweer hebben uitgebracht. Ik vind dat hun beste werk en vooral dit nummer. Hey, met uh, Voorst beëindig ik ook de uitzending. Veel plezier en alvast een goed paasweekend. Uh, dank voor het luisteren met deze MySpace Week. En uh, ja tot uh, volgende week weer hè. maandag 8 uur elke werkdag van 8 tot 9 Radio Mortale.